Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Een nieuw Russisch ultimatum voor de Oekraïense militairen in Mariupol. Een groot deel van die belangrijke havenstad is al in Russische handen. Maar de laatste Oekraïense soldaten verschuilen zich nog in een staalfabriek. Als ze zich vandaag overgeven en zonder wapens naar buiten komen, worden ze niet doodgeschoten, hebben de Russen gezegd. Je hoort correspondent Geert groot Koerkamp. Ze zeggen dat ze de Oekraïnse strijders, militairen daar de gelegenheid geven om zich over te geven. En dat betekent dat, ze dus, dat er een soort stilte regime moet worden ingesteld waarna ze naar buiten kunnen komen. En dan, zeggen de Russen, dan wordt hun leven en veiligheid en welzijn gegarandeerd. Wat dus ergo betekent dat in het tegenovergestelde geval dat niet zo is. Ja, gisteren zeiden de Russen het ook al, maar toen werd er niet op gereageerd. Over een uur begint in België een rechtszaak over de aanslag op de Bataclan in Parijs in 2015. Veertien mensen die zouden hebben geholpen met de voorbereidingen staan voor het eerst voor de rechter. Bij de aanslagen in Parijs kwamen 130 mensen om het leven. In Enschede is vanochtend een witte Mercedes in beslag genomen. De auto heeft mogelijk iets te maken met een dodelijke schietpartij in Os. Daarbij kwam een man van 23 om het leven. Hij zat op een scooter toen hij vlakbij zijn huis werd neergeschoten. Volgens de politie is de witte Mercedes gezien bij de schietpartij. En al jaren gaat het over het kappen van een bos bij natuurgebied Weert bij Utrecht. De regering wil de snelweg daar verbreden, maar veel mensen vinden het zonde. Zo zonde dat ze zelf in de bomen willen klimmen om de kap tegen te houden. Op een gegeven moment is er nog maar één uh, iets wat je kunt doen en dat is heel direct zelf in de boom te gaan zitten. Dus het is ook niet het ultieme middel natuurlijk, want uiteindelijk uh, als mensen het willen wordt die boom omgezaagd. Maar we gaan het ze wel heel erg uh, moeilijk maken. Ja, je kunt de boom in, maar kun je dat ook veilig? Sommige activisten geven een cursus, veilig bomen klimmen. Ja, het belangrijkste is eigenlijk dat het veilig gebeurt. Dus we leren die uh, mensen klimmen op een manier dat uh, je op elk moment eigenlijk in paniek kan raken en dat je dan niet op de grond valt. Ja, wel een prima weertje om in de boom te klimmen trouwens. Droog, vrij veel zon en 19 graden in het natuurgebied aan Medesweert. In het noorden iets kouder, in het zuiden iets warmer. Morgen opnieuw zonnig en droog en dan een graadje koeder dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één file op de N516 van Zaandam naar Oostzaan. Voor de aansluiting met de A8 heb je 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Met nu ZFM Lunch. Ja, welkom terug lieve luisteraars. Op deze dinsdag 19 april weer. Het tweede uur, één uur is het nu het tweede uur van deze Lunchroom. Met Luce aan de andere kant en Jan aan deze kant. En uh, net zoals het eerste uur gaan we heel veel lekkere zomerse, gezellige, tropische, lekkere beachmuziek draaien. Zeg maar. Van alles ja. wat er een beetje met zon ja. te maken. Ik heb er ja. ook nog één. Heb, heb jij er nog één? Ik heb er nog één. Daar ben ik altijd zo vrolijk van ja? ja. Nou, dat gaan we hier zo doen. We gaan beginnen met uh, John Denver. Die hebt de zijn op zijn schouder. Echt waar? Ja. Sunshine on my shoulders makes me happy. in my eyes can make me cry. Sunshine on the water looks so lovely me high Oh En van de manier zo tragisch aan het eind is gekomen. Het vliegtuigongeluk, maar uh, gelukkig nog heel veel mooie muziek voor ons heeft achtergelaten. En uh, Luus, jij hebt ook wat uh, lekkere ja, gevonden. Ik, ja, ik heb zo'n lekker nummer meegenomen. Ja. Die ga ik even draaien. Nou, daar komt-ie. Me ay cola na moso a mi ay cola na kilo no lo sé su ha venga doy a mi ay cola na ZANG konden we hem ook maar even af. Luz, dit was? Ja, dat was uh, hè? dat hele ja. bekende nummer. Waar, uh, ik dacht dat het vlak voor de, of tijdens het begin van de uh, coronacrisis was, dat iedereen uh, hier uh, echt op straherende hals staat. hebben we stook gedaan toen met okay. dit uh, nummer. en wat vertaald is het? Nou, dat uh, weet nee. ik dan weer even niet. Nee. Uh, weet je, daar gaan we Nou, we zaten om met andertalig muziek bezig, hier heb ik ook nog eentje. Oh, jij hebt ook een aantal vreemde talen. Uh, ja, oké. Okay. Zullen we dan even doorgaan naar uh, Ibiza? Ja, dat laten we niet ja, aan gezellig. Oh, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, off we'll pump up the sound system. Because we're going to Ibiza. Boys, waar je gewoon toe? pizza. Ja. En waar gaan en wij naartoe? Wij naar de... gaan naar het uh, keuken. Nog kan, het is uh, een jaar dicht geweest en uh, een jaar beperkt open geweest. Maar nu uh, zijn ze vanaf 24 maart weer uh, helemaal open voor uh, het grote publiek. Het was dus... heel druk geweest hè? ook het afgelopen weekend was we Dat zal ja, dat zal ja. best. Ja, dat, uh... heel erg leuk. Uh, ze vragen ook, zeg, kom, ga gewoon genieten van de prachtige kleuren in de grootste bloementuin van Nederland. Het Keukenhof is van donderdag uh, 24 maart tot zondag 15 mei iedere dag geopend tussen 8 uur en half 8 avonds. Nou, wat mooi. Ja, uh, tickets kun je kopen bij de, de, de, keu, uh, bij de site, denk ik, die uh, de website van keukenhof.net. Jawel, ja. En de dagtickets zijn alleen geldig op een vaste datum... en uh, in, in, uh, vooraf vastgesteld tijdslot. Dat dan wel. Maar het is gewoon lekker open en ga kijken, want het is... Genieten van een mooie veur. Prachtig. Mooi. Zeker. Uh, ook Nederlandstalig is er uh, wat uh, muziek uitgebracht... wat te maken heeft met zo'n strand, zee en uh, lekker weer. En dat is... Wie de dan andere Deze. Ja, deze oh. toch?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 Niemand is zich niet van kwaad bewust, alle narigheid wordt uitgeblust. O, oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? En de allervoudigste pessimist wordt een veelgevraagde humorist. O, oh, wat is het leven fijn als de zon schijnt? Hey.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 Zonschijn. Ja, toch? Je je... We kijken hier zo uh, door de lucefles hier uh, uit uh, naar buiten uh, in onze ja, studio op de Tolweg. Het, uh, het, het schijnt vrolijk oh. Heerlijk allemaal. Zee, Jan, uh, heb jij iets over gehoord over het parkeerbeleid? Wat, uh, wat ze hebben nou, het Parkeerbeleid, ja, dat, is, dat speelt al jaren op Zandvoort voort. Maar we krijgen een nieuw parkeerbeleid. En, uh, het schijnt dat. Uh, de meningen over verdeeld zijn. Per 1 juli uh, geldt in heel Zand wordt een nieuw parkeerbeleid. Ja. En, uh, de eerste parkeervergunning voor inwoners van Zandvoort is gratis. Behalve als mensen een parkeerplaats op eigen terrein hebben, zoals een oprit. Dus die krijgen dat niet. Nee. Het, papier, het papieren vignet op de voorruit gaat verdwijnen en er komt een digitaal systeem. Dit geldt ook voor de parkeerautomaten. Er wordt voortaan digitaal op kenteken geparkeerd, dus zonder parkeerkaartje achter de voorruit. Het wordt daardoor. Lijkt mij makkelijker om een vergunning afwisselend voor verschillende voertuigen te gebruiken. Ook de handhaving is digitaal. Ja, ja. Alle inwoners van Zandvoort en Bentveld kunnen een bewonersregeling aanvragen. waarmee ze maximaal twee uur per dag buiten hun eigen vergunninggebied kunnen parkeren. Dus ik dacht gelijk, dat is lekker, dat is voor het dorp ook. Maar dat is het niet. Nee. Voor het centrum niet. Met uitzondering voor het Centrum en Oud-Noord. Nou, je mag van mij aannemen dat er, uh, en ik spreek heel veel mensen... heel veel onduidelijk is over de implantatie van dit nieuwe parkeerbeleid. Nou, misschien komt er dan, als we dit uh, benoemen, misschien komt er dan uh, een op een uitleg. Maar... Nou, we gaan het afwachten, maar deze, vanaf, ik, persoonlijk zeg ik... ik denk dat het uh, niet uh, optimaal is. Er is, uh, er is geen maximum aan het aantal bewonersvergunningen voor het eigen vergunninggebied... Bewoners die beschikken over parkeergelegenheid op eigen terrein... kunnen, om het gebruik van die parkeerplaatsen te stimuleren... alleen een parkeervergunning aanvragen... als de huishouden over minimaal twee kentekens beschikt. Ja. Ja. En? Ja, dat, deze, vergunning, uh, ja. deze vergunning kunnen afwisselend voor de ene of de andere auto worden gebruikt. Dus dan kan je één auto op de opbreed laten staan... en dan heb je vergunning voor de... Voor het parkeerplekje voor ja. de deur. Nou dus, ik zeg, we moeten het maar afwachten. Maar uh, ik heb mijn mening gegeven. Ja, ja, het parkeerverwijssysteem wordt verbeterd. De huidige tarieven van betaald parkeren worden aangepast. Ja, ik weet het ook niet. Nou ja, een, er zit één ding op, afwachten. Ja, we, ja? Gaan het, we gaan het meenemen. Maar, maar goed, je en krijgt dus eind deze weer, maand. Ja, nou, we gaan het zien allemaal. Je krijgt eind deze maand dus. Uh, maar ik uh, de... wil zeker de uh, onduidelijkheid uh, alom. Want het gaan we een beetje vragen hier en daar. De meningen zijn ontzettend verschillend. En het is natuurlijk afhankelijk van de wijk. Kijk, Noord heeft een heel andere, andere toeloop van, van, van voertuigen dan wij. En, en uh, dat is ook zomerscheld. Dus ik denk, ja, ik denk dat het probleem problemen Is daar verpakken. dan in Noord veel, veel last van? Toeristen die daar een auto neerzetten voor een langere periode. Want ik woon in Noord en ik heb er eigenlijk, als ik heel eerlijk gezegd, geen... Nee, maar ik denk dat... Van. Kijk, het is, je moet het zien, een waterbed-effect, hè. Waar het een dus weggaat, dat gaat naar het andere deel toe. Ja? Dus als ze hier moeten parkeren en daar is een ander systeem... waar het misschien makkelijker gaat of, of beter gaat, dan gaan ze daar neerzetten. zetten. Ik weet niet, maar we moeten het afwachten. Ik, uh, en we het, gaan het zien. Het, het is zie het onduidelijk van, Nou, allemaal. ik ga... Uh, we gaan het zien, dus we gaan, en, eens. Uh, we gaan lekker plaatje draaien. La, la, la, la, la, la. A self-half blind, she lost her youth and she lost the Tony. Now she lost. The middelen, Copacabana. Um, Loes, ga jij ons uh, vertellen dat het weer net zo mooi wordt als in Copacabana, de Copacabana, of niet? Nou, ik wil eigenlijk het recept van de dag doen. Eigenlijk. Oh, het recept? Oh, ja. Ja, ik, ja, ik heb nee, maar eventjes uh, de pot in de pannen en ja. dan ga ik uh, okay. Okay. vrolijk naar buiten, denk ik. Ik heb voor vandaag met het mooie weer, heb je eigenlijk toch geen zin om uh, lang in de keuken te staan en daarom heb ik een, uh, een snel en makkelijk recept gevonden, Jan. Echt? Ja, o, lekker. Makkelijk. Ja. Een heerlijk pasta gerecht eh, met zalm en spinazie in een lekkere romige saus. Een echte perfecte combinatie. Wat heb je nodig? 350 gram tagliatella. 350 ml kookroom. 400 gram verse spinazie. 400 gram zalmfilet. 1 ui, peper en zout. 250 gram tomaatjes, 50 gram pijnboompietjes geroosterd, dat is lekker uh, twee teentjes knoflook en een eetlepel olijfolie de bereiding gaat als volgt kook de pasta volgens verpakking beetgaar snipper ondertussen de ui en de teentjes knoflook fijn bak deze glazig in een grote hapjes of wokpan met een eetlepel olie voeg de zalm toe en bak rondom aan steek met een spatel in stukken en voeg dan in etappes de spinazie toe, totdat deze wat geslonken is. Schenk de kookroom erbij en breng op, maak, op smaak met flink wat peper en zout. Halveer de tomaatjes en meng deze met de zalm en spinazie. Verwarm een pa paar minuten door en voeg dan de tagliatelle door, toe. Mix alles door elkaar en schep op borden. Bestrooi met geroosterde pijnboompitten. En ik zou zeggen, eet smakelijk. Nou, klinkt goed. Klinkt Wil je het, uh, uh, het recept nog even teruglezen? Kijk dan op www.leukerecepten.nl. Dankjewel, lus, voor deze tip.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 Voorla, achter até o gaat mijn lichaam maar zo tevalen. Ik Quero met je komen de madrugada Quero curtir com você na madrugada lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, lekker, Terwijl meer moet manoeuvreren in alle mogelijke houdingen een, uh, om in de microfoon wat te zeggen, door een afgebroken microfoonstandaard. Gaan wij toch maar door met wat gezellige muziek te drijven, zomersmuziek. En we gaan verder met de Beach Boys. Laura. Boys, met hun zomerse invulling uh, met dit nummer. Heerlijk. Lucia, jij hebt het nog weer? Ja, ik ga kijken of, het, uh, of we volgende week weer uh, lekker uh, zomerhitjes kunnen draaien. Mag ik kijken? Na uh, zonovergoten paasdagen, want dat was het. Uh, schijnt op, de, op deze dinsdag de zon ook weer zo'n tien uur. Er zijn ook wolkenvelden zichtbaar, maar het blijft droog. Er waait een matige oost tot noordoostenwind en het wordt vanmiddag 18 graden. Vanavond en vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Het koelt af naar een graad of 7. Morgen zijn er opnieuw flinke perioden met zon en mogen we wederom rekenen op 10 uur zon. De wind waait matig uit het noordoosten en het wordt 16 graden. Donderdag is er een mix van wolken en zonneschijn. Het blijft nog steeds droog en er waait een matige noordoostenwind. De temperatuur komt rond de 15 graden uit. Vrijdag schijnt geregeld de zon en opnieuw blijft het droog. De wind waait uit het oosten en het wordt 17 graden. In het weekend schijnt geregelde zon, maar zondag is ook wat regen mogelijk. De oostenwind is matig en het wordt op beide dagen 18 tot 20 graden. Na het weekend schijnt geregeld de zon, maar er is ook een buienkans. En dat geldt ook voor Koningsdag. De temperatuur komt uit op 17 à 18 graden. Fijne dag en graag weer tot volgende week. En, uh, Tot zover het weer Maar ja. Rico. Oké, okay, nou bedankt Rico. En we hopen dat we de mensen blij gemaakt hebben, Roes. Nou, ik we, uh, denk het toch ja, wel. Want de, het, denk het, ik de ja. vooruitzichten. We moeten echt tuintjes gaan sproeien, denk ik. Ja, natuurlijk. lekker toch. Uh, nou, we hebben wel tijd om één nummer te draaien, denk ik. Dat, uh, gaan we doen. Maar welke? Welke gaan we draaien dan? Ik denk deze, maar uh, Wem. Vind je wat? Wem? Oh ja, ja. ja ik ja. hoor vogeltjes. Kan dat? Nou, ja, daar heb ik ook wel eens die dingen horen, hoor. hoor. Ja, je hebt gelijk. Je hebt... Oh, hier is een mm -hmm. Oké. Okay. Ja, en We gaan inmiddels af op het eind van dit programma op deze lunch doen op deze dinsdag, wat we een beetje zonnig tink hebben willen geven met dat lekkere swingende zonnige muziek. En um, Dat is ons vast wel gelukt, uh, Jan. Dat is gelukt, denk ik. Ik ben van overtuigd. Um, we gaan eruit uh, met uh, doen we het laatste stukje met uh, Madonna. Uh, Luce en ik hebben het met veel plezier gedaan deze dag. We wensen u nog veel zonneschijn op deze dag en uh, let op elkaar en blijf gezond. En wat ons betreft graag tot, tot volgende week. Tot volgende week.